met het NOS -journaal. De directeur van de CIA is onderweg naar Qatar voor spoedoverleg over de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een anonieme bron. De directeur van de CIA zou maximale druk willen uitoefenen om de onderhandelingen voort te zetten. Die zouden volgens de bron op de rand van de afgrond staan... Israël wil alleen een tijdelijk bestand... zodat Israëlische gijzelaars worden vrijgelaten... in ruil voor Palestijnse gevangenen. Maar Hamas wil een einde aan de oorlog in de Gazastrook... en garanties voor haar voortbestaan. Egyptische media zeggen dat de onderhandelingen dinsdag weer doorgaan. Israël en Hezbollah hebben elkaar opnieuw bestookt aan de Libanese grens. Volgens Israël vuurde Hezbollah 65 raketten af. Daardoor raakte een burger in Israël gewond... Het Israëlische leger voerde luchtaanvallen uit op Doelen in Zuid-Libanon. Daarbij zouden vier burgers zijn omgekomen. Hezbollah is een bondgenoot van Hamas. Er zijn dagelijks beschietingen aan de Libanese grens. Maar meestal niet zo zwaar als vandaag. In de Limburgse plaats Stevens Weert is ophef ontstaan... omdat er daar vandaag natievlaggen aan een museum hangen. Die hangen daarvoor filmopnames. Omwonenden vinden de timing zeer gevoelig vanwege Bevrijdingsdag... Een woordvoerder van het filmproject zegt dat de gemeente een vergunning heeft afgegeven voor de opnames vandaag. De film gaat over de burgemeesters van twee plaatsen. Zij kregen de doodstraf omdat ze niet wilden dat inwoners van die plaatsen dwangarbeid moesten verrichten. En de bevrijdingsfestivals in ons land zijn nog in volle gang. Vanmiddag ontstak demissionair premier Rutte in Roermond het bevrijdingsvuur. Vanmiddag was ook het vrijheidsdefile in Wageningen. De bevrijders en veteranen van de Tweede Wereldoorlog werden daar bedankt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar zo'n 7 graden. Morgen droog op veel plekken bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Welkom bij Peaceful Radio Show 1592 hier op je eigen lokale radio. Mijn naam is Ben Vuggen en we gaan luisteren naar twee uur lang muziek hier op de zondagavond. Time for Peace is een prachtig album van diverse artiesten van het label GAP Music uit Engeland. En Stuart Jones die heeft de aftrap aftrappen met de track A Breath of Fresh Air. Nou, uh, hoe heet het? Uh, frisse lucht willen we natuurlijk allemaal graag en hier is antwoord is daar absoluut geen gebrek aan. Daarna komt Diana Arkenstone met Essential en Eric Wollo die doet ook weer mee met Crossing the Equator. En Billy Denk is dat laatste nieuw album van in dit eerste uur in ieder geval, Meditations of the Cosmos. Dan gaan we terug naar 2018. En in 2018 was Barbara Graf uh, met Beginnings en Deva Primal. Ja, die maakte het album Deva. En die toeren. Weer de wereldrot. Deva en Martin. Dat allemaal weer te volgen op hun Facebook pagina. En uh, die wie trouwens een nieuw album heeft, dat is 2002, 2002, A World Away. Dat uh, gaan we een track van draaien, Star and Moon. Maar vader, moeder en dochter die hebben een nieuw album van 2002. Dus uh, ja, dat is, uh, ik zou zeggen, ook op Facebook kun je dat allemaal terugvinden. En we sluiten af met Jeff Oster. Nou, over nieuwe albums gesproken, ook hij heeft een nieuw album met een aantal vrienden. En, maar we gaan een uh, track draaien half familiair met van het album Reach, Rich, ja, van Jeff Oster. Daar sluiten we mee af helemaal, en je kan het terugvinden op peacefulradio.info. Veel luisterplezier.